10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De overname van autofabrikant Netcar is rond. Verslaggever Louis Dekker, Louis Dekker bij de fabriek in Born. Louis, jij weet meer. Ja, er is hier een personeelsbijeenkomst binnen die staat op punt van beginnen of gaat beginnen. Kan ik niet zeggen. We mogen er niet bij zijn. Maar het goede nieuws, het is rond. 1500 banen gered. Dat wil zeggen, de mensen gaan er eind dit jaar uit. We hebben een terugkeergarantie als BMW hier MINI's gaat bouwen vanaf 2014. En de bonden hebben al gereageerd. Die, die zitten uiteraard in een jubelstemming. Er is één kanttekening die zij wel plaatsen. Het gaat namelijk in de Europese auto-industrie zo slecht... dat ze wel zeggen, we zijn nu blij met MINI. Maar om de continuïteit van de fabriek te waarborgen... moet er blijvend gezocht worden naar andere fabrikanten. Dus BMW is nu mooi. Maar eigenlijk zou het mooi zijn als er de komende tijd nog wat bijkomt. Het personeel wordt daar dus op dit moment op de hoogte gebracht. Dankjewel, Louis-Dekker vanuit Born. De VVD en de PVDA proberen geld bij elkaar te krijgen om de forensetax en de langstudeerboete te schrappen. De partijen gaan er vandaag over in gesprek. En het streven is om het alternatief morgen te presenteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Waar VVD en PVDA het geld vandaan willen halen is nog niet bekend... maar gedacht wordt aan het vitaliteitspakket voor ouderen. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. De Universiteit Utrecht gaat aankomende studenten testen. Ze moeten eerst via internet uitgebreid aangeven... waarom ze de studie willen doen, legt de universiteit uit. Vervolgens zullen ze bijvoorbeeld een aantal middagen of dagdelen... Uh, meelopen met de studie... En ze zullen ook een aantal uh, toetsen bijvoorbeeld moeten doen. We willen voorkomen dat studenten uitvallen als gevolg van een niet passende studiekeuze. En we willen eigenlijk ook dat de binding met de opleiding wordt vergroot. De test is vanaf komend studiejaar verplicht, maar bindend is die niet. De Universiteit Utrecht denkt desondanks dat studenten het studieadvies serieus zullen nemen.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 Het weer nog in het westen en noorden bewolkt en wat regen of motregen. In het zuidoosten droog en zonnige periode. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, en ook dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. Er was een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen de knopen de Muiderberg en Diemen nog wel 5 kilometer.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 Mis het niet, het natuurontbijt van IVN. De unieke kans om de natuur wakker te zien worden. Boek nu een plek aan de ontbijttafel op natuurontbijt.nl en steun IVN. De gemeente Eindhoven knijpt de burger uit... door de aanbieders van goedkope parkeerplaatsen het werken onmogelijk te maken. En leuk hoor die verkeersdrempels, maar ze beschadigen wel je wagen. Zelfs bij de juiste snelheid.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Onderzoek naar Alzheimermedicijnen grotendeels stopgezet. De ziektekostenpremie kan 200 euro omlaag. De concurrentie tussen goede doelen is moordend. Ja, de markt van de goede doelen is de meest competitieve markt van Nederland. Want er is niet een markt waar je zoveel verschillende spelers hebt. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen, Nederland. De farmaceutische industrie heeft het onderzoek naar medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer grotendeels stopgezet. De afgelopen vijf jaar zijn alle experimentele geneesmiddelen die zijn uitgeprobeerd uiteindelijk van de markt gehaald. Die mislukkingen hebben de farmaceuten vele miljarden verlies opgeleverd. Marcel olde goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Alzheimercentrum uh, van de Radboud Universiteit. Hoe kan het dat al dat onderzoek en al die medicijnen uh, op niks zijn uitgelopen? Ja, het is allemaal gestart met een veel te simpele hypothese. Ze dachten dat de ziekte van Alzheimer eigenlijk kon worden genezen door eiwitstapeling tegen te gaan. En dat is gewoon veel te simpel gedacht. Met andere woorden, uh, een verkeerd vertrekpunt. Precies, het is Alzheimer is een heel complexe aandoening met verschillende routes die samen die schade opleveren. En als je alles investeert op één kaart zet, dan, uh, dan krijg je het resultaat zoals het nu is geboekt. Ja, die pillen die van de markt zijn gehaald, die werkt ook niet? Nou, we hebben zelf ook aan een van de studies meegedaan en wat je ziet is dat je heel ingewikkelde studieprotocollen krijgt die moeizaam te volgen zijn, veel belasting opleveren voor mensen en uiteindelijk dus helemaal niets opleveren. En dat is, dat is heel jammer van de geïnvesteerde energie en het geld. Met andere woorden, er is nog geen oplossing voor de ziekte van Alzheimer en de, de hoop die er was bij de nieuwe medicijnen is de grond in geboord. Ja, maar er zijn wel veel kansen nog. Uh, een complexe aandoening moet je dus ook proberen te genezen met een complexe interventie. En bijvoorbeeld combinaties van voeding en medicijnen of meerdere medicijnen tegelijkertijd. Een polypil. ik denk dat daar veel winst van te halen is. Maar het jammer is dat er nu weinig animo meer is om te investeren. En eigenlijk dus nu een, een grote uitnodiging is aan de overheid en andere partners om de handen ineen te slaan. Ja, want van de farmaceutische industrie hoeft u het dus niet meer te hebben... want die hebben aangekondigd het onderzoek grotendeels stop te zetten. Nee, die tellen hun zegeningen en die staan even in de wachtstand. Dus, ja. Uh, nou ja, goed, als je miljarden verlies uh, maakt op dit uh, type medicijnen... kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen, of niet? Ik, het is heel begrijpelijk. Maar wat ik al zei, het is eigenlijk gestart met een verkeerde te simpele hypothese. En we worden teruggewezen naar de tekentafel. En we moeten eens dus even heel goed nadenken wat veel meer kans van slagen heeft bij start. En als je nou Alzheimer hebt en je hoopt op genezing? Dan eh, moet ik helaas zeggen dat zeg maar, de eerste tien jaar een geneesmiddel tegen Alzheimer echt niet te verwachten valt. Er zijn wel veel interventies waarvan verbetering en kwaliteit van leven verwacht kan worden. En wat dat betreft moeten we echt massaal inzetten... omdat de kosten en uh, zeg maar de, de last die mensen hebben van de Alzheimer... de komende twintig jaar echt dramatisch zal toenemen. Exact. Dus zou je zeggen, dan is de, de druk op onderzoekers... en misschien ook wel het gat in de markt voor uh, farmaceuten het des te groter. Nee, dat, dat ben ik helemaal met u eens. En we zijn dus ook uh, met man en macht aan het werk aan een deltaplan tegen dementie waarin zowel overheid als marktpartijen eigenlijk worden opgeroepen om samen te werken. Alleen moeten we niet het hel verwachten van één simpele tablet. Dat gaat gewoon niet werken. Complexere interventies, wat ik al zei, voeding en in combinatie met geneesmiddelen, mm -hmm. dat is echt heel veelbelovend. Ja. Maar dat vraagt een, een, een nieuwe investeringsronde. Ja, maar goed, waar haalt u dan de investeringen vandaan? Nou, de overheid die, die onderschrijft met ons dat dit probleem te groot is om zomaar te laten lopen. Ja. De verdubbeling van het aantal patiënten is de komende 20 jaar te verwachten. Dus de overheid heeft al gezegd van wij willen meehelpen aan de Deltaplan. Creatieve investeerders, die worden denk ik nu opgeroepen en zien nog steeds mogelijkheden. Er zijn nog steeds veel mogelijkheden om daar ook... Winst uit te halen en om die markt van mensen die echt staat te springen om interventies om die te bedienen. Hoeveel geld hebt u nodig? Nou, om te beginnen hebben wij 200 miljoen euro nodig voor het Deltaplan Dimensie En daarin willen we acht jaar lang nieuwe innovaties, maar dan echt nieuwe innovaties van een andere aard gaan starten. Op zoek naar een werkende polypil, die al die meerdere oorzaken van Alzheimer tegelijkertijd bestrijdt. Bijvoorbeeld, in de welk. Marcel Oder Rickert, directeur van het Alzheimer -centrum van de Radboud Universiteit. Ik dank u wel ga dan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 Ja, ondanks de economische crisis, dames en heren, halen de meeste grote doelen nog steeds meer geld op. Maar daar is wel veel reclame voor nodig, hoort u in deel 1 van de grote doelen geldmachine, gemaakt door Niels de Jager. Slaan een willekeurige ochtend, de krant is open. En de miljarden die vliegen je om de oren. Banken, Griekenland, begrotingstekort. En allemaal, echt allemaal slecht nieuws. Of kijk eens naar het journaal. Het is niet meer de vraag wanneer Nederland in een recessie terechtkomt. De economische recessie is een feit. We zitten er middenin. En het heeft zijn gevolgen ook, want de werkloosheid neemt toe. En de huizenprijzen blijven maar dalen. Bronnen in Den Haag melden dat de koopkracht van de Nederlanders het komende jaar daalt. Met... Genoeg redenen ja, om als goed doel minder op te halen. Is het ook gebeurd? Bij KWF Kankerbestrijding gelukkig niet. Barbara Hellendoorn is hoofdfondsenwerving bij KWF Kankerbestrijding. Hoe kan dat? In tijden van recessie gaan mensen terug naar hun inner circle, naar dat wat echt belangrijk is. En dat wat meest belangrijk is, dat zijn je familie en je vrienden. Als daar iemand met kanker geconfronteerd wordt, dan is er geen enkele aanleiding om nee te zeggen als je een geefvraag krijgt. Eigenlijk heeft iedereen wel in zijn omgeving iemand met kanker. Dus op die manier uh, blijft iedereen geven. Ja, inderdaad. Een op de twee mannen in Nederland krijgt kanker, een op de drie vrouwen. Die vreselijke cijfers zijn eigenlijk ook wat dat betreft weer de, de redding van KWF. Dat klinkt wel heel raar. Het is natuurlijk ook de bestaansreden van KWF. Wij zouden onszelf liever opheffen. Maar het is wel de reden dat mensen geven aan KWF-kankerbestrijding. Ja. Ook de meeste andere grote goede doelen halen... ondanks de crisis nog steeds meer geld op. Maar dat gaat niet vanzelf. En wordt nu donateur voor 3 euro per maand. Ook al ben ik HIV-positief. Al bijna zes jaar. Gemerkt en ongemerkt komen de hele dag reclameboodschappen van Goede Doelen op ons af. Op straat via billboards, radio, tv, in kranten, tijdschriften. Ontwikkelingswerk is te gewone een zak geld sturen. En de Goede Doelenwereld is dan ook een populaire speeltuin voor reclamejongens. Dat zegt marketingdeskundige en oud-directeur van SOS Kinderdorpen... Marcel Beerthuizen. Vooral omdat je weet uh, waarvoor je het doet. Je doet het niet om verzekeringen te verkopen of iets anders te verkopen. Je doet het omdat je uh, ja, mensen gaat helpen. Je kunt er ook veel skills in kwijt? Ja, je kunt, ja dat, dat, dat, dat, er zijn hele goede marketeers die, die bij goede doelen werken. En die ook gebruik maken van alle moderne technieken... Om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat het resultaat van hun inspanningen uh, ja, zo, zo groot mogelijk is. En ook bij kwf-kankerbestrijding denken ze in marketingtermen. We benadrukken waarom. Er is een, een Amerikaanse uh, goeroe die daar wat over zegt en die heeft het over het why. Uh, en dat is ook waarom Apple zo groot geworden is. Het gaat er niet over of een apparaat uh, mooie rode knopjes heeft of mooie groene. Het gaat erom dat je. ...bij wil dragen aan dat waar Apple toe op aarde is. Apple is op aarde uh, om een, een, je, je levensstijl makkelijker te maken. Nou, Waarom ben je op aarde als KWF-kankerbestrijding? Om een droom waar te maken. En die droom is dat er niemand meer doodgaat aan kanker. En wij mobiliseren mensen om daarin mee te gaan. Want die droom die delen we natuurlijk met iedereen. Tablets, smartphones of goede doelen. Voor reclamemakers is het dus bijna hetzelfde. Nou ja, het belangrijkste verschil is misschien wel... ...in de goede doelenwereld is de concurrentie veel groter... Marketingdeskundige Marcel Beerthuizen. Ja, de markt van de goede doelen in Nederland is de meest competitieve markt van Nederland. Zo kijk ik ernaar, want er is niet een markt waar je zoveel verschillende spelers hebt. Meer nog dan de supermarktbranche, de verzekeringen, echt meer dan dat? Ja, veel meer. De raming hoeveel goede doelen er in Nederland zijn, die lopen uit Eén, Maar dat zijn er rond de twintigduizend. Uh, maar dus daarvan zijn er uh, honderden die echt competitie met elkaar voeren. En die allemaal uit zijn op, uh, op hetzelfde geld van, van de donateurs in Nederland. Want is het ook echt hetzelfde geld? Is er één potje eigenlijk van financiële ruimte die wij met z'n allen hebben... Een, een vijver waar u wordt gevist? Of kan met uh, een met goede campagne ook echt wat extra's worden losgetrokken? Nou, eigenlijk is er één grote vijver. Uh, en die is ook ongeveer elke jaar zo'n beetje hetzelfde. Dat gaat tussen de 4,5 en 5 miljard euro waar je over spreekt. Dit verhaal begint met twee kleine meiden. Ik hoop dat ik geen meisje ben. Als meisje word ik besneden. Toneer je mening. Ga naar oxvandloven.nl. Slash praat mee. Dat vraag ik niet voor mezelf want ik ben inmiddels overleden. Soms als ik kijk naar die, die concurrentiestrijd... Dan, dan is het bijna alsof de ene hele erg ziekte het opneemt... tegen de andere net zo vreselijke ziekte... en die neemt het dan weer op tegen een, een, een kind met enorm veel honger in Afrika. Is dat geen hele ongemakkelijke concurrentie? Nou ja, dat is een conclusie die, die jij dan trekt. En bij de goede doelen uh, leeft dat niet zo, omdat de mensen elkaar vaak ook heel, uh, heel uh, goed kennen. Uh, maar het is natuurlijk wel waar dat je uh, soms liever hebt dat ze het geld aan jou geven dan aan de andere partijen. Want er is een vaste pot zo'n beetje wat we kunnen en willen uitgeven. Ja, ja dat klopt. Dus dat, Aan de ene kant is dat een beetje raar. Aan de andere kant, ja, iedereen strijdt voor zijn of haar goede doel. En uh, ja, dat is ook uh, die competitie tussen al die merken. De ongemakkelijke concurrentie tussen het ene leed en het andere. Het hoofdfondsenwerving van KWF is er niet mee bezig. Nee, want ik werk voor KWF-kankerbestrijding. En ik wil graag dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. En welke afweging de toonatuur daar zelf in maakt, dat is aan hem of aan haar. Vandaag staan wij namens Drooy Kruis. Morgen. Kruis. Dag meneer, mag ik u misschien wat vragen? Ja. Meneer, ik namens Ik snap dat u wil doorlopen. De irritante straatwerving de van goede doelen. En eigenlijk onbewust laat je die mensen, zonder dat ze er echt specifiek bij de ja- of nee-vraag komen, probeer je in het, uh, in het contract te praten. Morgen dus in de grote goede doelen geldmachine. Meer uh, vragen en opmerkingen mochten u hebben, zijn welkom op Goedemorgen Het de ziektekostenpremies hoeven niet omhoog. Integendeel, ze kunnen zelfs omlaag met 200 euro. Eerst nu het ochtendtumeur, hier is Henk Westbroek. Goldfinger! In 1995 won Rijk de Gooiers een tweede gouden kalf als beloning voor zijn acteerbekwaamheid. Onderweg naar huis de met camera's uitgeruste NCRV-televisietaxi gooide Rijk dat kalf patsboem het autoraam uit. Dat werd Rijk niet door iedereen in dank afgenomen. Ik vermoedde zelf dat de oude acteur op safe gespeeld had. Zo'n beest op een goed zichtbare plek in je huis op een sokkel plaatsen is toch een vorm van aanbidding van het gouden kalf. En Mozes liet ooit 3000 mensen ter dood brengen omdat ze juist dat deden. Elk jaar opnieuw is de bekroning van het Nederlands Filmfestival het Eindfeest... waarop aan vele filmmedewerkers zo'n kalfje uitgereikt wordt. Waarom ooit voor een gouden kalf als prijs is gekozen? Al sla je me dood. Een gouden beer bestond al, die kon dus niet. Maar de orang oetang was nog vrij en had ook makkelijk als prijs kunnen dienen. Juist omdat naar de film gaan toch ook een vorm van apisch kijken is. Het zou zomaar kunnen dat de keuze op een gouden kalf viel... als moedige artistieke knipoog naar het Oude Testament. Of dat het symboliseert dat een filmgod, hoe aan beden dan ook, geen echte is. Of het kan moeten uitstralen dat in de film niet allemaal. Goud is wat er blinkt. De meest aannemelijke verklaring, lijkt mij... is dat de keuze op een glimmend kalfje viel... omdat het simpelweg een prachtig beeld is... Met een te verwaarloze goudgehalte, waardoor het ook niet barbegrotelijk is om een zwik van af te laten gieten. Al 32 jaar lang gun ik iedereen die prijs. Dit jaar niet. Omdat actrice Jessica Zeilmaker een volle nicht van mij, vanwege haar geestige rol in de film Nono het zigzagkind, een kalfkans maakt. Wint ze? ten onrechte niet, dan zou ik, net als iedere andere aardbewoner... bij de maker, beeldhouwer Theo Mackay, voor 900 euro... een door hem gepolijst en gesigneerd gouden kalf voor haar kunnen kopen. Maar dat doe ik niet, want ik wil haar niet verleiden... om een valse god te gaan aanbidden. Henk Westbroek, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. Silver pool. Die Suddenly I see elf. u luistert naar de Caro op Radio 1. De premie voor onze ziektekostenverzekering kan zeker met 200 euro per jaar omlaag. Dat zegt de vereniging van vrijgevestigde medisch specialisten Milko Linsen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die vereniging. Hoe komt u daar zo bij? Daar komen we bij omdat we denken dat, uh, dat we in een tijdperk zijn gekomen... waarin de medisch specialisten ook een uh, grote stap moet doen. En dan moet je durven en bereid zijn om alles ter discussie te stellen. En daar uh, horen drie dingen bij. Dat is uh, de efficiëntie in ziekenhuizen, de bureaucratie van de overheid... en dat we wellicht zelf uh, ook uh, aan de slag moeten... om uh, te kijken wat de beste behandelingen zijn. Dan... En als je, en als je die, die, drie, die drie dingen op de hoop gooit... Dan, uh, dan moet je ook een ambitie hebben die dat vertaalt in, uh, in geld. In een voordeel voor de maatschappij. Yeah. En dan moet je daar een... Uh ...een bedrag aanhangen. Maar goed, hoe kan het dan dat de minister vreest voor een verdere uh, stijging... ...dat uh, de ziektekostenverzekeraars uh, bij monden van hun voorman André Rauwvoet... Ja. ...ook zegt dat het waarschijnlijk allemaal gaat stijgen? Ja. Dat er inmiddels één ziektekostenverzekeraar is die zegt... ...nou, we, we houden op hetzelfde niveau de premie. Uh, hoe kan het dan dat u met 200 euro korting ja. komt? Nou, dat is een uh, terechte vraag. En het antwoord is eigenlijk al gegeven vorige week... ...in die discussie rondom uh, Rauwvoet en meneer Omer van DSW... Uh, meneer Rauwvoet zei in een discussie met de minister van wij moeten meer geld hebben. Terwijl DSV zei van eigenlijk zijn we onmaatschappelijk veel aan het verdienen. Dat betekent eigenlijk dat wij dat alle besparingen en premieverhogingen die komen in de, op het spaarbankboekje van de verzekeraar. Ja. En niet meer terug aan de burger. En ja. ik denk dat we ook bij de verzekeraars de discussie moeten aangaan van wat kunnen we beter doen. Ja, met andere woorden, het kan allemaal veel efficiënter, maar dat horen we al jaren, zowel in ziekenhuizen als bij de overheid. En dat gebeurt maar niet. Ja, dat klopt. En dat, de reden is dat wij nu naar voren zijn gekomen en zeggen van dat een hele grote oorzaak is dat de arts. Uit... Waar ik niet meer aan tafel zit in al die processen en uh, dat zie je, dat breekt nu op. En uh, daar betalen we een hoge prijs voor. Dus wij zijn en denken dat als we als artsen daar het voortouw in kunnen nemen en weer mee mogen doen in de organisatie. Ja. Uh, en in het management dat we een bijdrage kunnen leveren aan die uh, efficiëntie. Ja, en maar dat... dat is juist in het verleden gebleken dat als artsen aan tafel zitten dat ze altijd willen behandelen. Nee, het feit is dat artsen uh, sinds uh, vier tijd niet meer aan tafel mogen zitten van uh, de wetgever. minister Klink uh, is daar voorloper in geweest. Die ja. heeft de artsen juist buitenspel gezet. Ja. En daar betalen we nu de prijs voor. Uh, artsen zijn de ogen en oren in een organisatie. Heel veel verbeterprocessen en verbeterinitiatieven kunnen ja. enkel komen van de medisch specialisten en artsen in algemene zin. Ja. En die worden vaak gedwarsboomd door het management. En wat ja. wij nu zeggen is van prima dat dat zo is. Maar leg nou ook eens niet alleen de artsenkwaliteitsnormen kwaliteitsnormen op wat al lang gebeurt... ...maar leg nu ook eens het management efficiëntienormen op zodat ja. ook die beoordeeld en afgerekend kunnen worden op resultaat. Nou bent u van de vrijgevestigde medische specialisten. Wat is dat precies voor een soort? De beste diersoort. Ik heb goed nieuws voor u. Dat uit onderzoek blijkt, internationaal onderzoek blijkt dat je het beste in een Nederlands ziekenhuis kunt liggen. Dus de kwaliteit in Nederland staat op eenzame hoogte. Ja. En in Nederland heb je twee soorten specialisten. Dat zijn de specialisten die in loondienst zijn. En ja. de specialisten die meer of meer een vrije praktijk hebben in het ziekenhuis. Ja. En, en die en, zijn eh, duurder, wij, hoor wij, ik altijd. Die, ja. En die zijn duurder, want ik heb in de discussie ook gehoord dat het beter zou zijn... als uh, al die specialisten in de loondienst van het ziekenhuis zouden komen. Met andere woorden, u bent dan als vrijgevestigd medisch specialist veel te duur. Ja, nou, dat is een van de blinde vlekken uh, van de maatschappij. Um, uh, als we kijken naar bijvoorbeeld de academische ziekenhuizen, waar, waarvan we er acht hebben in Nederland, daar is iedereen een loondienst. Ja. Die zijn net zo duur als, uh, alle, uh, qua kosten als alle uh, 85 andere ziekenhuizen bij elkaar. Ja. Uh, dat is één feit. Dus ja. de loondienst uh, leidt niet tot betere productie. En een ander feit is dat de overheid zelf heeft berekend dat de medisch specialisten, loondienst en vrije vestiging ja. uiteraard dezelfde kwaliteit leveren. Goed. Alleen de, de medisch specialisten en vrije die gaat niet om vijf uur naar huis. Nee. Hij levert aantoonbaar 35% meer productie. Ja. En dat betekent dat als we die dus schrappen, dat, dat dus het kostenniveau dramatisch zal stijgen. Bent u ook bereid om meer salaris in te leveren? Uh, als dat moet, uh, kijk waar wij, waar wij voorstander van zijn, dat is, dan kom ik terug bij dat uh, punt 1. Is, uh, ja, waar wij voorstander van zijn is dat, uh, dat er een gelijke beloning komt naar, uh, naar resultaat. Ja. Als, als wij afgerend worden op resultaat, dan moet het management daar ook op gaan Prestatiebeloning dus met andere ja, woorden. Exact. Goed, en ik, dat, uh, kan, dat kan dus ook wel betekenen dat je uh, beloond wordt voor het niet behandelen. Juist. Milko Linsen, voorzitter van de Vereniging voor Vrijgevestigde ja. Medisch Specialisten. Ja, ik dank daar. u wel. 200 ja. euro minder dus. Dat zou prettig zijn als dat uh, zou lukken. Einde van deze uitzending bijna. Na half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar lijn 1. Jeroen Wieraert, goede vriend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Wij staan in, met de bus in prachtig natuurgebied ten oosten van Utrecht. Ik kijk naar koeien in het groene weiland. En dat weiland, dat is wel in orde, maar het bos naast. Eerst het bulletin, het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Autofabriek Netcar is gered. Op een personeelsbijeenkomst in Born hebben de 1500 werknemers gehoord... dat ze volgend jaar in dienst komen van VDL uit Eindhoven. En dat bedrijf gaat minis bouwen voor BMW. VVD en PVDA proberen niet alleen af te komen van de forensentaks... maar ook van de langstudeerboete. Maar moet er moet wel ergens anders geld vandaan komen... mogelijk uit het potje om ouderen aan het werk te houden. De partijen willen morgen al met de plannen komen... tijdens de algemene financiële beschouwingen. Minister en burgemeester Job Cohen gaat vandaag naar Haren. Hij leidt de commissie die onderzoek doet naar de rellen van ruim een week geleden. En Cohen spreekt onder meer met de burgemeester, de korpschef en gemeenteraadsleden van Haren. En in Frankrijk zijn afgelopen weekend 17 mensen opgepakt vanwege een groot schandaal in het handballen. Topspelers van Montpellier worden ervan verdacht dat ze een wedstrijd met opzet hebben verloren... om zo het prijzengeld van weddenschappen te kunnen incasseren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Lijn 1, elke werkdag weer met bijzondere inzichten uit het leven van nu en straks... met de lessen van toen vandaag. De bus staat midden in het land, aan de rand van het bos ten oosten van Utrecht. Kijk uit over die zonnige wijk, ik heb net al tegen Sven gezegd. Koeien lopen daar rond, ach, het is allemaal zo landelijk. Allermachtig, wat zal de herfst hier schitterend zijn straks. Nu is het uh, nog groen, dat dikke lover. Maar het zal verkleuren in vele tinten, geel, oranje, bruin, rood. Alles van het najaartijden. Stel je voor, nu... 30 jaar en iets meer dan een week geleden ging hier de beuk in 126 beuken, 125 eiken, 27 esdoorns, 4 kastanjebomen, 18 populieren en kwam er ook een eind aan een sierkers, Berken, Essen en Elzen. Ah, weer dat loopt verkeerd af. 600 bomen maar Rijke Boom, die was er al bij om het te bezingen, die bomen. Ik heb ze toen zien liggen. Het was als na een oude ouderwetse veldslag. De geweldige naakte lijken van die prachtige bomen. Ze hebben plaatsgemaakt voor een ondiepe canyon... met brede stromen van asfalt en wanden van beton op een groot bed... Van plastic. En als dan minister schuld van infrastructuur en milieu ligt, wordt deze verkeerskloof, want dat is het, verbreed tot zeven banen. En daarvoor moet nog eens 15 meter van het oude, geliefde bos af. Twee keer 15 zelfs. Ik houd van bos. Er is heel veel van in het buitenland. Meer doorstroming, minder groen, dat is het devies in Nederland. Meer infra, minder natuur. Toen schreeuwden de, protest de protestanten van onder of boven in de bomen... Ameliswit, niet als wat is niet, niet wat dit! Nu is het een stuk stiller, lijkt het nog. Het asfalt ligt er meer dan genoeg... Althans hier. Ik ga erover praten met een aantal betrokkenen van nu en toen. Uh, tegenover mij Kees Grimbergen en Dick van der Pijl. Kees, kent u van televisie. Rondom 10, Hollandse Zaken. Dick is iets anders gaan doen. De Weg van de Meeste Weerstand. Zo heet het boek. Dat die twee destijds in 1983 lieten verschijnen. Met foto's van Rob Huibers. Vind ik zo aardig. Achterin dat boek er staat achter jullie beide naam, Kees Rijdt auto. Ja, maar vanochtend niet. <laughs> ik ben op de fiets hierheen gekomen, ondanks dat jouw collega mij een sms'je stuurde... hoe ik per TomTom, uh, uh, per, -tom, ja, ja, ja. per navigator hierheen zou kunnen komen. Maar mijn fiets is niet met een navigatieapparatuur. Dick uitgerust. van der Pijl, hoe ben jij hier? Ik ben met de auto, uh, Jeroen, ik moet het bekennen, want ik moet zo naar huis. Dus uh, gelijk door, daarna. Ja. Jan Korf de Gids, actievoerder voor Amelis Weert, voor het behoud van al die bomen. Hi hoe bent u hier? Ik ben met een elektrische fiets die we aangeboden gekregen hebben van de e-bike projecten hier in de stad. Rijd 2 op de 5, dat betekent elke werknemer en het hele bedrijfsleven is bezig met een actie om van de vijfde we werkdagen, tweede werkdagen met een elektrische fiets naar uh, het werk te komen. En Jaap Verkiel, regionaal beleidsadviseur bij Transport en Logistiek Nederland. Uh, u bent niet met een vrachtwagen gekomen? Nee, dat niet, maar wel met een hele zuinige en schone persoonauto. Een elektrische, mag ik ook. Nee, is niet elektrisch. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Nog niet. Kees Grimberg, Dick van der Peil. Even naar het klimaat van toen. Ik zei het, is al, het is al zo rustig tegenwoordig. Niet meer Amelis Weert, uh, niet geasfalteerd. Dat geschreeuw is voorbij. Even het klimaat van toen. Uh, we leefden allemaal in de tijd van demonstraties tegen kruisraketten... tegen Dodenwaard. grote manifestaties in, over de grens, kalkaar. Past in de actiebeweging van die tijd, ja. En ja, waren jullie... actiebeweging, niet te vergeten. Dick van der Peil, waren jullie actiejournalisten... Ja, min of meer wel. Mm. Ja, wij werden ook later gewaarschuwd toen de ontruiming begon... Uh, had de politiewoordvoerder van destijds van de dorpen... die had iedereen uh, gemeld. De ontruiming gaat beginnen. Nog niks zeggen, jullie weten het onder uh, embargo. En wij werden pas gebeld, zowel Kees als ik... toen de ontruiming al uh, plaatsvond... Jullie zaten in het journalistencollectief Utrecht. En beschreven zaten dus toen op de huid van die tijd. Ja, maar de feiten waren heilig. Ook voor journalisten in die tijd die zich betrokken voelden bij de actiegroep. Mm. Dus dat betekende dat je toch zorgvuldig aan alle kanten en evenwichtig moest berichten. Dat betekende voor ons in de praktijk dat wij met twee, camera's, twee cameraploegen werkten. Eén in het bos en één in de rechtszaal waar een uh, advocaat stond te procederen... die hier net de bus binnenkomt, Jeroen. Ben naar Tonlo, komt net procederen. de bus in. U ja. stond te procederen, ook te... ten bate van het behoud van genoemde bomen. En toen kwam er een telefoontje. Het is al gekapt. Verschrikkelijk. Ik stond met uh, jou, stond ik... Uh, Jan Korf, de gids, stond ik in de rechtszaal. Het was een ongelooflijk moment. En dat was voor mij een dramatisch moment. Want ik dacht... U noemde dat een slag voor de democratie? Ja, zo vaker nog steeds. Daarnaast is het ook nooit meer gebeurd. Groen of asfalt. U kunt bellen met 0800 1121. Mailen met lijn 1. Apenstaart ntr.nl En tweeten. Hashtag lijn 1. En er is ook nog een website. Lijn 1 ntr.nl Maar... Dat was het klimaat van toen? toen. Kees Grimberg, Dick van der Pijl, zijn jullie nog betrokken bij wat er aan de hand is? Ik, ik, ik, ik verweet het mezelf dat ik gisteren naar het voetballen van mijn zoon wilde. Want ik had eigenlijk op die manifestatie in het bos moeten zijn. En uh, die manifestatie van gisteren waar pak een beetje honderd mensen bijeen waren... in weet ik veel wat voor mooie hippieachtige outfits zoals elfen, engelen... Jan, wat was, was het nog meer? Het was fantastisch, want uh, zoveel mensen die erop afkwamen... We hadden een artistiek programma, 40 jaar vrienden van Ameles Weert... 30 jaar geleden, Kap van het Bos. Maar elfen, uh, uh, zeg maar, roofridders, uh, heksen, uh, boomzagen... Het was fantastisch daar hoe moet die mensen merkten... Daar moet je Keetje hebt wat gemist. Ja, maar weet je, tegelijkertijd uh, bedekt het ook een beetje... de hopeloosheid die deze kwestie toch omringt. Want ergens, deep down, vind ik na 28 jaar... Er de de, de was een am, Rijkswaterstaatambtenaar, meneer Spoel, die ooit in 1980, toen ik met hem op de uh, uh, kantorenflat van Westraven uh, op een mooie winteravond naar Oude Rijn stond te kijken. En hij riep tegen mij: de enige grens waar ik als Rijkswaterstaatman mee te maken heb, is dat één mens nooit in twee auto's tegelijk kan rijden. Dat is de enige grens. Ja, Verkiel, waar was u gistermiddag? Ik was gistermiddag thuis. Voorbereiden voor dit gesprek? Nee. Nee, ik moest uh, zingen met een koor. Ik had een leuke optreden, dus uh, daar, daar heb ik al mijn energie in gestort. En daarna ben ik nog even gaan kijken naar uh, deze materie. Maar deze materie ja. is mij niet onbekend. Nee, natuurlijk niet. U heeft de beleidsadviseur hier voor Transport Logistiek Nederland... heel veel in deze regio te maken met alles. Minister ja. dus Schultz is tot, voor, uh, tot vele verbazing dus vorige week... Toch naar buiten gekomen met het idee to, voor die verbreding tot zeven. Waarom moet dat nou volgens u gebeuren? Twee keer zeven, hè? Het, gaat, keer zeven. het gaat om een, een, een weg waar eh, zo dagelijks zo'n 200.000 voertuigen overgaan. Met, met ongeveer 10, 15 procent daarvan is vrachtauto's. En ik begrijp de emotie van toen, maar de, dat is de realiteit van nu. dat is ook emotie nu. nu, hè? Dat is, ja. dat is de realiteit van nu. Met emotie van nu. En wat, wat, wat, dit besluit om het besluit om te verbreden is al twee jaar teruggenomen. Alleen er is niet besloten toen of het zes of zeven rijstroken werd. Dat is nu gedaan. Wij zijn voor zeven rijstroken. En dat heeft te maken met volgende dingen. Wij denken dat Utrecht hier alleen maar sterker en beter van wordt. Want het gaat erom dat wij zo weinig mogelijk vertraging krijgen in het doorstromend verkeer. Verkeer wat stilstaat, verkeer wat op moet trekken... verstoot Allemaal dampen, boven de uitstoot voor niets. Groot Daar moeten wij vanaf. Van de transportsector heeft jarenlang 54 miljoen euro verloren... hier op de ring Utrecht aan stilstand. Daar moeten we vanaf. Dat zegt u terwijl het dus een crisis is. Is ja, dat dit streven ook een, toch weer een bewijs van groei... Nou, de, Omgekeerd. op dit moment is de groei niet groot, maar wij gaan, wel, wij gaan naar de toekomst toe. Wij werken allemaal aan nieuwe groei, aan groei voor de, voor de economie. En de economie, daar wordt alles in betaald. En dan wil ik nog een opmerking plaatsen. Ja. Wij willen zo efficiënt mogelijk vervoeren. Dat houdt ook in zo duurzaam mogelijk. Want die twee begrippen gaan hand in hand. Ja, het aardige is, meneer Zeevalking, destijds de verantwoordelijke minister... daarvoor wethouder, ik heb het boek van Kees en Dikken nog eens goed op nageslagen... Die, hebben gezegd, die heeft gezegd, niet bos of weg, maar bos en weg lossen problemen op. Dus is, is dat in de natie? Ja, uiteraard. Bij zijn, transport en in Nederland is niet tegen bos. Wij zijn tegen verkeerde wegen wegen die niet voldoende capaciteit hebben... om datgene wat door, wat door de weg moet worden verwerkt aan te kunnen. Ja, en dat is hier het geval. Ook. Meneer de Jong, willen... de telefoon. U heeft een ja. alternatief al? Ik ben, wat zegt u? U heeft een alternatief? Ja, ja. Daar gaan we ja. even, even graag naar luisteren, zeg. Okay. We lossen het uh, even op in dit half uur. Ben ik aan de beurt ja, nu? Ja, toe maar. Oké. Okay. Uh, men zou de wegen, kijk naar Zwitserland... dubbeldeks kunnen maken... Dat kost geen enkele meter zand kubieke meter zand extra. Gewoon een stel heipalen en de weg erboven aanbrengen. En het kost geen cent aan bos of zand. Jan? Ja. Nou, meneer Minion, ik, uh, uh, ik ken u uw voorstel. Uh, Jan Korf, u... de gidsactievoerder van toen en nu. Ja? Nou kijk, er ligt, uh, de, er ligt nu een bak en een vliesconstructie. Daar, kun geen, daar kunnen geen heipalen door, meneer De Jong... Dus Wat we kunnen het niet dubbeldeks maken, zoals in Zwitserland. Maar ja, hij praal, uh, wegen kan men dubbeldeks maken. Dubbeldeks, maar het vlies kan daar of niet of tegen. Het is zo dat de, de voorstel van de minister... is buitengewoon moeilijk uitvoerbaar... omdat uh, uh, het vlies, als dat doorboord wordt... door nieuwe, bruggels, nieuwe bruggen of nieuwe... Uh, nieuw asfalt, dan staat dadelijk de hele A27 onder water. Even voor de duidelijkheid, dat is dus een constructie... die het grondwater moet tegenhouden, die Juist. onder al dat asfalt ligt. Meneer de Jong, ik, met dank voor uw uh, suggestie. Ga gaan even door op uh, de hele constructie van dit alles. Ik heb het gisteren nog eens even zelf gereden uh, over deze A27... afkomstig uit uh, Venendaal. En met kennis van wat er verderop zit, de afslagen naar Zeist en Amersfoort... dan zeg ik, ja, verkiel, ligt het probleem wel hier, bij die banen? Is het niet ook een heel stelsel van knooppunten... wat het allemaal samen veroorzaakt? Uiteraard. Utrecht is een draaischijf voor Nederland. Maar moet oh, je dan niet kijken daar naar het universiteitsterrein... en daar bij Beeldhoven, waar de weg van drie naar twee gaat... Ja, maar daar lossen we het probleem niet mee op. Want met deze oplossing waar nu voor gekozen is... zijn we ook van, een, van het weven op de weg af. En deze oplossing biedt ook dat het regionale verkeer wordt ge, gescheiden... Hoe van zit dat doorgaan. dan met dat weven? Is nee, dat het, het, het ritsen? Vanuit twee richtingen moeten, moeten, moeten, moeten verkeersdeelnemers door elkaar... om weer een nieuwe richting te kiezen. Of richting Almere of richting Amersfoort. En die weefvakken die zijn gewoon per definitie gevaarlijk... Ja. En gevaar betekent kans op verstoring enzovoort. Jan Korf de Grits. Nou kijk, ik denk wat het, uh, de TLN, het vrachtverkeer, uh, als belang uh, inbrengt... dat is in principe een goeie. Uh, maar als je bekijkt hoeveel stadregionaal verkeer er op de A27... rijdt, twee derde van het verkeer is er stadregionaal. En daarvan moet je zeggen... elke dag dat er auto's van Zeist naar Utrecht of van Zeist naar uh, Nieuwegein rijden... Die zou eigenlijk veel beter, en dat zie je op allerlei punten, met he, rij 2 op 5 uh, gebruikte elektrische fiets. Dan kunnen heel veel mensen die niet met de auto dat stukje willen overbruggen, uh, die kunnen ruimte maken voor het vrachtverkeer. Uiteindelijk gaat het om een stadsregionaal probleem waarin we met elkaar een stadsregionale nou, ik visie denk, hebben. Ik denk dat het een opstapeling van problemen zeker, is. Zeker, maar als het gaat om... Kijk, uh, uh, Jaap Verkiel zegt, Utrecht is een draaischijf. We wonen hier met 400.000 mensen op een draaischijf en dat vindt niemand lekker om op te wonen. Zeker omdat die draaischijf zorgt voor een gigantische ongezonde lucht. Dus die problemen moeten we aanpakken, zeker op dit moment omdat het verkeer de afgelopen vier jaar niet is toegenomen. We hebben de kans. En er zijn nu al tien rijstroken in de bak van Amedes Die zijn net onlangs aangelegd. De file is niet het probleem. Maar de onzekerheden en de twijfels over twee keer zeven. Denk aan dat vlies. Denk aan de betaalbaarheid. Want een ingewikkeld vlies en een constructie... wordt in de aanbesteding extra duur. 1,2 miljard euro. Er is een alternatief. Kracht van Utrecht. Kijk op de website. En dat alternatief is, zo, is, is fantastisch. Waarvan ik zeg... Het kabinet en de Kamer zou dat moeten laten onderzoeken... omdat dat een veel slimmere, duurzamere en gezondere oplossing is. Dik van ja. de Peil? Ja, dat alternatief heeft uh, ingenieursbureau Movaris ontwikkeld. De weg overkappen, opvangen wat er aan gassen uh, vrijkomt... en dat gebruiken om de omgeving weer van energie te voorzien. Zoals uh, automobilisten die momenteel door de tunnel westelijk van Utrecht rijden... en dit ja. programma meeluisteren, beleven. Ja, precies. Ja. Ja, en dan, dan heb je ook, waar Jan het over had, die schone lucht. Want je, je vangt de lucht die vuil is, die vang je op, die hergebruik je als het ware. Heel duurzaam, Jaap. En die, daarvoor ziet je de omgeving, de huizen in de omgeving... en de bedrijven in de omgeving, van energie mee. Dus het is een fantastische oplossing. Ralf, ze, hebben, ze hebben een prijs gewonnen van de gemeente Utrecht. Een ton, geloof ik. Daarna is er nooit meer wat mee gebeurd. En dat is zonde. Ik, ik zie allemaal vingers om me heen, maar ik moet even naar Ralf. Hij is een ongelooflijk groot natuurliefhebber. Ik zou hem daar tussen de koeien kunnen zien lopen. Maar hij is voor uitbreiding, toch? Ik ben inderdaad een grote natuurliefhebber. Ik ben in Den Haag opgegroeid achter de duinen waar ik dagelijks in vertoeft. Ik woon nu in Ettenleur en ik maak ook dagelijks, bijna dagelijks gebruik van de bossen rondom Breda. En daar geniet ik elke dag van. En ik zie ook in dat dat behouden moet blijven. Maar op cruciale punten in Nederland, waar je, want ik ben ook automobilist, daar ervaar ik zelf regelmatig de, de, de ellende van te, dat de infrastructuur niet berekend is op... op op, laten we zeggen, de bewoning van 17 miljoen inwoners. Want onderhand zijn we op dat niveau beland en dan kun je kiezen. Of je kiest voor zo'n exorbitant groot aantal mensen met z'n allen... of je kiest voor een dunnere bevolking en dan heb je die problemen... <laughs> ja, met die ja, een... ja, ja. Maar liever dus naar het bos in het buitenland, Ralf? Ja, dat heb ik ook net gedaan. En ik merk ook dat Waar? in het buitenland de, de lucht zelf schoner is dan Waar niet. Waar was dat? Dat, dat? Ik ben in, uh, in Spanje geweest, in Zuid-Spanje. Uh, Daar hebben ze om... helemaal geen geld meer om wegen aan te leggen, ja. Nee, maar daar, daar is de lucht sowieso schoner. Dus ik neem ook aan dat dat aantal Spanjaarden in verhouding tot, tot de oppervlakte van het land, dat dat duidend kleiner is dan, dan hier. Ralf, dankjewel. En ik denk dat dat, dat dat de grote oorzaak is. We zijn gewoon met een, met een te dicht bevolkt uh, gebied en dan moet je concessies doen, hoe, hoe verschrikkelijk het ook is. Maar aan de andere kant, denk ik, onze natuuraanleg. Die, dat is letterlijk een tuin die we gecreëerd hebben. Dat is niet van oorsprong de bebossing die Nederland had hè, bij het ontstaan van het land. Dat is, dus we moeten daar ook niet te, te, te, te kleinzerig over doen. Je moet ingrepen doen. En uh, nogmaals, het gaat mij als natuurliefhebber aan het hart. Maar ja, je zal 17 miljoen mensen moeten voeden. En, uh, en maar ben je, Ralf, ben je wel voor het uh, grondig kijken naar alternatieven? Wat wij hier ja. in deze bus ook doen. Oké, okay, dankjewel. Ja, van Kiel zit er voortdurend ja, zijn vinger ja, ja, op te steken... Ik, ik namens transportlogistiek uh, Nederland. Ik wil even ingaan ook op duurzaamheid. En wij, wij, wij zijn een transportsector die zich enorm inspant om duurzaam te vervoeren. 60% van al onze middelen zijn, zijn, hebben Euro 5 of zijn zelfs schoner. Wij rijden met de grote, lange uh, voertuigen, uh, de, de, de, de eco combis die 25,25 25 meter zijn, waarmee Heerlijk, heel schone veel trucs. ritten besparen. Waarmee we 10 tot 15 procent uitstoot ja. kunnen besparen in ja. Nederland. Overigens wil ik er nog bij vermelden. Dat we in Nederland, als het gaat om infrastructuur, een 3 procent gebruiken voor wegen, vliegvelden en havens van het totale oppervlakte in Nederland. Dus dat valt dus kan nog heel erg mee. Kan nog, nou, dat dat wil ik wil niet zeggen nog dat meer we kunnen maar onuitgebruik moeten ja. uitbreiden, maar nee. we hebben wat dat betreft een heel Laag benuttingscijfer. Er zit schaam. nog rek in. Er ja. zit zeker rek in. Weerd, is wat... Ik, Bernard Tonlo. Maar... Amelis Weert is een wake-up call. Amelis Weert is niet een toevallig bos. Amelis Weert moet het startpunt zijn voor logistiek, transport, Nederland... en voor iedereen om na te denken of er alternatieven zijn. Ik vermis veel te veel creativiteit in nadenken over transport. Er wordt hier gezegd... Iedereen denkt nog vanuit de auto. En dat moet afgelopen zijn. Er moet veel beter alternatief vervoer gecreëerd worden. De sporen moeten wakker worden en beter gaan transporteren. De binnenwegen, daar moet de aandacht op komen. Op... Dat klinkt naar een advocaat van de milieubeweging. Nee hoor naar een gezonde burger die nadenkt over zijn omgeving. Mag daar een gezonde burger Heenberger. tegenover? Als je gewoon even naar de cijfers kijkt, eh, Bernhard. Um, in 1983 4,3 miljoen auto's. Toen werd de weg dus aangelegd, twee jaar later ging hij open. Toen 4,3 miljoen auto's. Nu 7,8 miljoen auto's, bijna een verdubbeling. Zo bezien is het nog een wonder... dat pas in 2012 wordt voorgesteld van 10 naar 14 rijstroken te dus gaan. Dus we zijn er helemaal aan toe. Nee, maar het is op... aan toe. nee, dat eerst is helemaal aan het Nee, Dat is iets ja. anders. Jongens, maar... rustig. Eerst Bernard. Dankjewel, Kees. Want jij geeft het antwoord. Ik ben net in Beijing geweest. Ze hebben eerst vier ringen. Stinkende stad, Peking. Beijing, nu zeven ringen. Nadenkend zoals u, er moest weer een baan bij. En op het ogenblik staat de hele stad stil. En nu zegt iedereen in Beijing. Zo kunnen we niet doorgaan. En dat zie ik in uw verhalen. Ik zie geen nee, toekomst. Nee, nee. nee, maar dat is Bangkok, dat is, Los ik, Angeles, overal hetzelfde. Jaapverkiel, overal hetzelfde. Nee, ja, ja. Verkiel, ja, verkiel. Het is Eerst dan niet dan zo Jan. dat wij alleen maar meer willen. Wij willen niet meer. Ik hoor geen alternatief. Nee, dat, dat is niet waar. Wij willen dat, bijvoorbeeld, de hele ring Utrecht. Daar zouden wij met elkaar kunnen besluiten om het, al het verkeer 90 kilometer te laten rijden. Dan, bes, dan, dan wordt de uitstoot een stuk minder. Daar zijn wij voorstander van. Maar, maar Bernard, zijn, zegt, net zijn ook, zijn Bernard zegt net ook... Uh, Beijing ervaart dat de grens is bereikt. Juist. Ja, en ja, dat maar geldt maar voor dat vele andere steden zo? in de wereld. Nee, maar het geldt echt voor. Uh, Jan Kort, al, Voor alle emergent areas. Alle, alle onder. Emergent areas? Nou ja, het is al, alle, dus ik Vertel dat dus even goed, Nederlands. Alle, alle steden die nu groeien in de, uh, in de ontwikkelingslanden. Daar zie je nu al dat wordt gezegd: we moeten ruimte voor de fiets maken en voor de tram en mm -hmm. voor, voor spoorverbindingen. Uh, omdat het in feite een duurzame ontwikkeling ja, is. Ja, begrijp die ik wel, door maar die vrachtwagens maar moeten Utrecht, ook. Maar Jeroen, maar Jeroen het, als het gaat om Utrecht. Utrecht heeft. Iedereen denkt dat we een goed ontwikkeld spoornet hebben. Maar Randstad ze er zijn er zeven, zijn niet aangesloten op de bussen. Ja, als En als ze maar on, rijden, het, het, het, het on, die treinen. Het, het, er is nu een doorfietsnet ontwikkeld, samen met de gemeente, samen met de Fietsersbond... die het mogelijk maakt om van Zijs makkelijker uh, naar Nieuwegein te ja, rijden. Ja. En van uh, Maarten langs het kanaal naar... En dat soort uh, simpele dingen, die uh, weinig geld kosten geven de mogelijkheid dat mensen zelf kunnen kiezen. Ja, is... En het is een keuze aan de, aan de reiziger om te kunnen zeggen... Zek. ik ga op een andere manier ja. uh, met telewerken. Ja. Al die jonge gasten... Ik, we merken van heel veel jongeren die twitteren... die zeggen van de auto is voor mij niet meer de status zoals het voor mijn vader had. Maar ik ga naar Siets to Meet. Ik ga uh, telewerken. Ik ga op een hele andere manier gebruik maken van, uh, van de ruimte. Dat is wel heel goed voor en, de ontlasting van het verkeer. Maar het transport precies. moet ook... Nederlands moet eten. En dan zeggen we ook, met name op het vrachtverkeer... buitengewoon interessant, net de update gehad van, van PwC. Die zegt van, alle Europese landen zijn nu met tolheffingen bezig. In Frankrijk, de route nationaals, die krijgen tol... omdat de vrachtwagens van de, de, de, de tolwegen gebruik moeten maken. Dat gaat in Duitsland gebeuren, een, een Maut 2 In België gaan ze bezig. In Nederland staat aan de vooravond van prijsbeleid... wat 10 tot 15 procent... ...effect heeft op, uh, op de files. En het is een, ons alternatief omvat is een groot aantal maatregelen... ...inclusief de inpassing. Want het is een schande dat zoveel mensen... ...geluidsoverlast en uh, ongezonde lucht over zich heen krijgen. Uh, er zijn zoveel mogelijkheden. Een doorfietsenetwerk, uh, een, een, een tweede tram van Zeist naar Leidse Rijn... Mm -hmm. ...die ons in het verleden door de neus geboord is. Een netwerk van randstadspoors aansluitend op de bus... Allerlei mogelijkheden die er nu zijn, ja. dat mensen ook zelf meer keuze ja. krijgen... en hun kinderen ook niet met de auto naar school brengen. In IJsselstein, Het is verschrikkelijk wat daar, s ochtends, als het een beetje regent, gebeurt. Boze ouders die zeggen, ga weg. Ik kom er met mijn auto aan. Ja. En het gekke is dat er nu ook in de stad Utrecht mensen zijn die zeggen... we moeten een dialoog met degene die een auto hebben. De dialoog tussen... Uh, fietsgebruikers en autogebruikers, discussies op scholen. Het komt langzamerhand op gang dat mensen in de gaten krijgen... dat ze ook zelf wat kunnen bijdragen. Allemaal belangrijk voor het totaal van de beleidsvorming... maar ook voor de mentaliteit. En maar nu is, is er gaat. iets aan de hand, want jullie zijn bezig vandaag... in het kader van die besluitvorming ook naar de politiek toe... met een mailactie naar alle partijen. Wat is laat, er aan de hand? Laat Utrecht niet stikken. Dat, is dat vandaag, gebeurt nu? Dat gebeurt nu. En dat betekent dat uh, politieke partijen... dat die mails krijgen met waarom is het belangrijk. Uh, het is ongezonde lucht. Het is uh, twee keer zeven, gaat veel te ver. Komende woensdag is er procedureoverleg. Precies. Naar deze verbreding toe, eventueel wel of niet. Maar ja, dan. En, dat betekent dus dat er een spoedoverleg moet zijn... tussen Kamer en uh, de minister. Uh, kijk, de minister wil nu demissionair uh, haar, uh, haar rol vervullen... door uh, nog even die twee keer zeven doorheen te drukken. Nou, er is zoveel uh, op Twitter uh, en op Facebook uh, aan de gang dat we dat willen ook organiseren om de Kamer duidelijk te maken... dat Utrecht steun van Den Haag nodig heeft... om onze, onze Utrechtse ruimtelijke eh, en bereikbaarheidsproblemen op te lossen... op een andere, maar duurzame manier voor een leefbare en gezonde stad. Jaap Verkiel, is er ook een mailactie van jullie kant naar Den Haag aan de gang. Uh, nou, of... die is er voortdurend <laughs> er uiteraard... andere, Is er een andere lobby nee. bezig? Ja, nou nee, die is er voortdurend. Die, die, mails en die, die brieven die worden voortdurend verstuurd. Maar ik wil even op duurzaamheid ook inhaken. In wij zijn als TLN niet tegen het varia varia variabel maken van kosten. Het rekeningrijden, daar zijn wij niet op tegen. Maar dan voor iedereen. Als wij op die manier... De, de intensiteit op de wegen ter, kunnen terugdringen... dan zou dat een oplossing zijn. Alleen de vraag is of dat werkelijk een oplossing wordt. Wij zien Utrecht het liefst groeien in economie. Daar wordt alles uit betaald. Dat kan met die zeven stroken enorm goed gebeuren. Er wordt minder milieuvervuiling gegenereerd dan nu het geval is. En ja... Wat wil je nog meer? Utrecht moet groeien. Ook Precies, maar wel Precies. Andere Utrecht, andere... Utrecht moet groeien, maar we moeten ook terug naar de emotie. Oh, Carice van Houten, groeien. een prachtige vrouw, heeft zich opgeworpen om hier in een boom te gaan zitten, Jeroen. Gaan Dat zegt ook wat. We gaan Carice daar in die boom zien. Dank jullie wel, dit was lijn 1. We moeten morgen verder. Dan zit Naida in een bus ergens anders: in het land.